Renate Kok met het NOS-journaal. President Biden roept Amerikanen op om waakzaam te blijven op geweld en extremisme. Biden zei dat nadat de impeachment van Trump in de Senaat eindigde in een vrijspraak. Voor een veroordeling was een tweederde meerderheid nodig, maar die werd niet gehaald. Trump zelf noemde het proces tegen hem de grootste heksenjacht ooit. De GGD stopt voorlopig met het uitvoeren van de corona blaastest. De RTL nieuws meldt dat een paar mensen in Amsterdam, waar die ademtest al werd ingezet, een verkeerde uitslag kregen. Toen ze de gewone wattenstaaftest deden, bleken ze toch corona te hebben. De fabrikant van de blaastest zegt tegen de GGD: het apparaat dat het apparaat waarschijnlijk verkeerd is gebruikt. Catalonië kiest een nieuw regionaal parlement. Door de coronacrisis is de uitslag moeilijk te voorspellen. De opkomst zal waarschijnlijk veel lager zijn dan vier jaar geleden toen de Catalanen voor onafhankelijkheid stemden en Madrid ingreep door de complete regioregering over te nemen. De Spaanse regering hoopt dat de separatisten nu hun meerderheid verliezen, maar volgens opiniepeilingen blijven de verschillende separatistische partijen in totaal vrijwel gelijk. Afgelopen nacht heeft de politie op verschillende plekken in het land... een einde gemaakt aan illegale feestjes. In Rittem in Zeeland, werden twee mensen aangehouden... en kregen 84 anderen een bekeuring. Ook werd geluidsapparatuur in beslag genomen. In de duinen bij Zandvoort waren 100 jongeren feest aan het vieren. De politie heeft hen naar huis gestuurd. En in Nijmegen was een groot vreugdevuur aan de gang op een woonwagenkamp. Drie mensen zijn daar opgepakt. En ook zijn er boetes uitgeschreven voor het overtreden van de avondklok. Meldt het weer, helder is het nu en vrij koud, met temperaturen tussen de min 2 en min 10 graden. De ochtend begint dan zonnig, later komt er meer bewolking, maar het blijft wel droog vandaag. Vanmiddag wordt het dan 0 graden in het noorden tot 5 graden in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 En dat natuurlijk met alleen maar mooie Auto-Hollandstalige muziek. En daarvoor bedank ik nog even de Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie Auto-Hollandstalige muziek. En als opening horen je natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davis met Weet je nog wel oudje? Een opname in 1928. Het komende uur weer een hoop mooie muziek om deze dag een beetje door te komen. Ik weet niet of je de eerste, eerste avondklokken hebt mee mogen maken. Het is uh, hè, de laatste keer was uh, tijdens de Wereldoorlog dat we een avondklok hadden. En uh, ja, nu we hebben hem weer. Helaas allemaal nog steeds corona. Het woord beter wordt er gezegd, maar tot nu toe uh, lijkt het alleen maar erger te worden. Maar eh, zodra iedereen gevaccineerd is, dan komt het allemaal goed. CFM Zandvoort muziek, waar u toch een klein beetje vrolijk van wordt in deze tijd. Onderweg Ria Roda, ook Willy Derby, maar eerst die Herman Lippinghof, Helemaal uit België met weer een nieuwe straat. Wat gebeurt er met de aarde? De natuur die heeft geen waarde. Al het mooie dat moet wijken voor de... Om wat sneller thuis te komen, sterven honderdduizend bomen en dat blijft maar doorgaan, dat is onze wens. Weer een nieuwe straat, weer een mooie straat, waar het steeds sneller gaat, waar moet dat heen? Straks dan schijnt de zon, alleen nog op beton, ik wou dat het anders komt, waar moet dat heen? Wagen sterven honderdduizend dieren en ze liggen er als afval op de straat. Ik vergeet nooit meer de ongen van een hert dat sterven moest. Ik reed te hard en ik rende weer te laat. Weer een nieuwe straat, weer een mooie straat, maar het steeds sneller gaat. Waar moet dat heen? Straks dan schijnt de zon alleen af op beton, don. dat het anders kon, waar moet dat heen? Ook ik wil graag snel thuis zijn bij mijn kinderen en mijn vrouw. Maar voor honderdduizend bomen hoeft dat niet. Hou toch op met dat bederven, laat de kinderen van ons erven. Al het mooie en het groen dat je nog ziet. Weer een nieuwe straat, weer een mooie straat. Waar het steeds sneller gaat, waar moet dat heen? Snachts nog zijn de zon, alleen nog op de tong, valdat het anders komt, waar moet dat heen?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 Ons hart bleef jong, ook al werden we oud. Dat is het geheim, als je van elkaar houdt. Als het orkertje speelt in de straat. Zien we weer een jaar, dat we kinderen waren. Hij kijkt naar haar.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 De bloemen die spelen in het menselijk leven Een zeer grote rol zijn bij vreugde of oh bij smart De een geeft je bloemen voor een vorm of reclame De ander die schenkt ze zo echt uit het hart. Je kunt vaak de mens met een bloem vergelijken Verschillend van zult geur en kleur dat geen moog De een die ontplooit zich tot roos of tot lelie, De ander die groeit tot een bos onkruid op de baby tot die is gelijk aan de krokus, de bloem die in lente nieuw leven verkomt. De maagd is gelijk aan een teerrozen knopje, waar ieder slechts kleur en schoonheid bij vond. Maar zie aan de rozen, daar groeien ook dornen, dat wordt vaak met schaam en met schande geleerd. Want menige jongeling die een roosje wil plukken, die heeft zich ermee aan die dornen bezeerd.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 dan dekken de bloemen als vrienden ons graf. Want het schoonste toch wat de natuur ons hier gaf. Wat groot en wat klein steeds zal roemen. Ons enigste vrienden van wieg tot aan graf. Zijn bloemen, bloemen, bloemen. Het is gisteren gemaakt, omdat ze morgen uitgespeeld zijn. Een trap en huis wordt nu hun speelplaats. Een lied dat zingt geeft ze de ruimte. Een lied dat dacht in de zon. Dichtbij zijn de polders, een liedje zomaar andersom. Over een stad die oudovrij was, met een muziekdemp op de markt en een levend speeltuin. Over de vogels in het park.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 Ongestoord kon je erheen, heen De stad zou helemaal van jou zijn Ergens hoor je kinderen tellen. Je telt mee 8, 19. En je hoort na al die jaren Wie die te weg is, is gezien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 Morgen zullen ze niet meer spelen, hun spel is vogelvrij verklaard En niet voor de kleine, zielige vogels, die als kinderen zijn vermond Biervleugels, men heeft kort geknipt u hoorde muziek van Jan van Toren, beter bekend als Dimitri van Toren, geboren in Breda op 16 december 1940. En overleden in Reusel op 21 mei 2015 was natuurlijk een Nederlandse zanger en kleinkunstenaar. En u hoorde hem met een lied voor kinderen en daarvoor willy derby met bloemen. Onderweg zometeen. Doris, oftewel Tom Manders. Ook Heidi komt eraan. Maar nu eerst hoorde u Jantje en de White Comments met: Ik wil mijn hele leven blijven houden. Heeft, dan is er geen moment dat hij nog rustig leeft. Als een vader een mooie dochter heeft, dan waakt hij dag en nacht of dat wat geeft. Hij doet geen oog meer dicht, want slaat het twaalf uur, dan zucht hij oh dat. Straks zijn de druiven zuur. Als een vader een mooie dochter heeft. Dan trilt hij, dan rilt hij en hij beeft. Omdat vader, die arme vader. Zoveel om dochter lief geeft. Hij geeft de vol trots haar eerste petticoat. Maar staat het haar goed, dan schrikt hij zich dood. Ze krijgt een japon, haar eerste lippenstift. Maar hij zegt bij het effect, He, ik lijk wel geschift. Als een vader een mooie dochter heeft, dan is er geen moment... Dat die nog rustig leeft. Als een vader een mooie dochter heeft. Dan waakt die dag en nacht. Of dat wat geeft. Hij doet geen oog meer, nicht. Want na het twaalf uur dan zegt hij. Die... Dan trilt hij dan rilt hij en hij breeft Omdat vader, die als vader Zoveel ondocht dan lief geeft En in die laatste functie was hij natuurlijk met name bekend als Doris. En u hoorde hem als een vader een mooie dochter heeft. En daarvoor hoorde u Heidi met ga jij maar door. En dan straks had het u nu een liedje van uh, Dimitri van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 Ik ben herniaan, niet te vlug, niet te snel met je pingpongspel en met je loens en de blik. Naar de vrouwen in een dik, je allerbeste raad en je dronken kameraad. Hé, hey, kom al dan schaam, met een warme liefdestraan. Met walert en kapouters en de bom zonder naam, met het mes op je keel. Met mijn pacht en deel, je vuur en je vlam en de hele rattenplan. Zijn we weg met de vijand en zijn houten kanon.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 Dum, gun, little, little, gun,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 Wie is douche, Wie is toch dat snoesje? Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Loesje is het snoesje van de drummer van de band. Gehoor. en hij verkoopt daardoor Want gaat hij wel erop, dan roept de hele straat in voor Daar zijn de appeltjes van oranje weer Zien de zappere, zoek ze zelf maar uit Grote, kleine, kent zijn almaat Wijdere zin, zappertje kind, ze roept die man op straat Daar zijn de appeltjes van oranje weer en dus de zappel staat een kistje in. Geld aan de vrouw, die staat er niet voor lauw. En van je hele hola hou er moet maar in. En van je hele hola hou er moet maar in. En van je hele hola hou er moet maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Piet Heen. En van je hele hola hou er moet maar in. Uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zojuist hoorde u op de radio Helma en Selma en The Flying Dutchman. Met daar zijn de appeltjes van Oranje weer. En ook hoorde u het orkest raam met de Kleine Nachtegaal en ook nog de Ramblers met Wie is Loesje. En de volgende artiest is Jean Walter, pseudoniem van Jean Wouwman, geboren in Sint-Niklaas op 11 februari 1922. En overleden in Kortrijk op 5 juni 2014. was een Vlaamse slagerzanger. die populair was in de jaren 50. Hij werd bekend met liedjes als Twee Blauwe kinderogen, Venetië met je Handen, Jezebel. en zijn bekendste lied Tulpen uit Amsterdam. En u hoort nu een andere plaat van hem. Jean-Walter met heel lang, heel lang. Heel lang, heel lang, heel lang, nadat de dichter zal verdwenen zijn, zweeft nog steeds door de straat een refrein. Je hoort het weer en steeds maar weer, doch zelden wordt er naar gevraagd. Wel dat liedje heeft gemaakt. Zo nu en dan vergeet men een woord en neuriet voort alsof. Het zo hoort Beweging jas zaten wij daar in het gras over een luisterrijk huwelijk te dromen. Ik sloeg mijn arm om erheen, maar ze werd gelijk van steen uit pure angst dat er vader lang zou komen. De kikkers en hun kroost zagen hoe ik heb gebloosd.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 En net als de eerste keer nam ik mijn jas en lag hem neer, maar wat ik toen zag had ik nooit durven dromen. Ze paste niet meer op mijn jas, het meest van haar zat in het gras, ze was te veel in omvang toegenomen. En de volgende artiest die woonde de laatste maanden van zijn leven in een flat hier in Zandvoort, waar hij in 1959 zelf voor pleegde. Hij werd begraven op de oude Algemene Begraafplaats in Doorn naast zijn eerste vrouw. En zijn biograaf H.P. van de Aardweg schreef in 1950 later over eeuwen, wanneer hij al lang tot historie vergaan is en het erkentelijke nageslacht. Bedevaart daarna zijn praalgraf onderneemt... en in werkelijkheid rust hij in een eenvoudig graf... op een niet meer in gebruik zijn begraven plaats. We hebben het over Lou Bandy en u hoort hem nu met... Louise, zit niet op je nagels te bijten. Wat, wat vies, Louise. Louise was een leuke meid van namelijk 18 jaar. Ze was een verdiepune vus, maar dat was geen bezwaar. Maar zij weet op haar nageltjes, dat vond er een, moe een En telkens als ze weer begon, mamma mama bleef toch af. Louise, ze zit niet op je nagels te bijten. Wat wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vinger versleten. Wat wat vies, Louise. Oh met dat bijten, nog anders heb je. Op je nagel te bijten Wat? Wat vies, Louise Men heeft er kleine nageltjes met mosterd vol gesmeerd Maar zij heeft ons die mosterkuren toch niet afgeleerd Ze ligt er nu de mosterd af en smult nog geen zo pijn Alsof er kleine vingertjes van vriesproketjes zijn Louise zit niet op je nagel te bijten Wat, Wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten. wacht wat wies, Louise. Oh, met dat bijten, oh, anders het je een strop. Je kleine vingertjes zijn toch die lollies lieve op. Louise zit niet op je nagels te bijten. wacht wat wies, Louise. Louise kreeg verkeering met een leuke jonge man. daarna je het in de grond, dus je merkt hem niet meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoord ze vol Mijn jongen houdt mijn handen vast en van mijn mond bezet. Louise zit niet op je nagels te bijten. Wacht, wat vies, Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Wacht, wat vies, Louise. Al oh, met dat bijten nog, oh, anders heb je een strok. Je kleine vingertjes, zit toch niet logisch, lieve Bob, Louise. Dus zit niet op je nagel te bijten, Bach, wat vies, Louise.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 Je voor de het er middelbare dame? Of komen u in moeilijkheden thuis? Een stuiver, hoe bestaat het? Waterverf, wijt u denkt, Ben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 Daar is de Orgelman. Daar is de Orgelman. Mensen, die, die, die, die,